11 uur. Deelketteert zijn met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu noemt het atoomakkoord met Iran een grote vergissing van historische proporties. Hij zegt dat hij er alles aan zal doen om de nucleaire ambities van Iran de kop in te drukken. Vandaag sloten Iran en het Westen na bijna twee jaar onderhandelen een akkoord over het atoomprogramma. Inspecteurs krijgen toegang tot de nucleaire installaties in het land. In Raal daarvoor wordt een deel van de sancties tegen Iran opgeheven. Netanyahu gaf zijn reactie tijdens een ontmoeting met minister Koenders in Jeruzalem. Koenders is juist blij met het atoomakkoord. De politie is, is een onderzoek begonnen naar een agent uit Almere... die een arrestant geboeid heeft laten meehollen met een politiemotor. De arrestant is een jongen van 13. Hij had bij controle een valse naam opgegeven. Op Facebook staan beelden van het incident... en de politie is door dat filmpje ernstig in verlegenheid gebracht. Volgens de politie is dit niet de juiste manier om met arrestanten om te gaan. Zolang het onderzoek loopt mag de motoragent alleen bureauwerk doen. Mexico heeft omgerekend zo'n 3,5 miljoen euro uitgeloofd... voor informatie die leidt naar de aanhouding van de ontsnapte drugsbaron... Joaquin El Chapo Guzman. Dat heeft de Mexicaanse minister van Justitie bekendgemaakt.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 Vlak voor de start van de Tour kwam naar buiten dat bomen te lage cortisolwaarden had. Dat zou kunnen dienen op gezondheidsklachten. Het weer, veel bewolking en wat regen of motregen. In het noordelkans op het zonnet wordt ongeveer 20 graden. Morgen bewolkt en een bui en 20 tot 24 graden. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A1 amsterdam amersfoort vanwege de brugopening bij Muiden 3 kilometer. A4 Den Haag-Amsterdam, een pechgeval bij Dorp 4 kilometer file, de rechte rijstrook is dicht. Op de A15 Rotterdam richting Goorkum voor de afrit 3 kilometer. Dat zijn bergingswerkzaamheden, de rechte rijstrook is dicht. Tot zover de verkeersin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 En als hij een mes aan haar sminkt, zonzee onhoorlijk.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 Nacht in het buurthuis en bent. Kom op, dan gaan we daar nou dan. And the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 dat staat je goed. Geloof me kind, ik vertel je geen verhaaltje. Ik zie je liever met een hoed dan met zo'n Bij sport en spel, je er in de wind. Maar gaan we uit, zeg weer je lieve kind. Zie ik je doodgaat met een hoed en dan besef ik weer zo goed. Dat ik je tienmaal leuker vind.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 laat vracht zijn, zie de hem geren. En dat nieuwe, nieuwe vraagje, stemt het paardje o oh zo blij Want je weet er antwoord, dan een kus, ze zijn er geren bij Doe je ruim niet met mijn me, schat, sliepst doe mij daar is, zie de hem ergeren Ja, yes, ze Je zijn niet, lieve die, daar is, ik zie je toch zo geren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 De man. En daarvoor hoorde hij ook nog Paul de Wijn, de Groot met Travestie. De volgende een zanger, geboren als Petrus Antonius Laurentius... roepnaam Pierre Cartner, geboren in Elst op 11 april 1935. Natuurlijk beter bekend als vader Abraham is een Nederlandse zanger... componist en producer van natuurlijk amusementsliedjes. En hij is de grote man achter het succes van talloze artiesten... in het levensliedgenre. En hij woont in Breda.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 En aan is uit online een feest te gaan. Marie heeft niets meer aan.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 Zolang er een round-up zal zijn, zolang zingt een cowboy in Texas nog altijd een cowboy-refrein. Cowboy, cowboy, zing maar een lied in de sterrennacht. Cowboy, cowboy, zing voor je meisje dat mooi. In Zweden daar vind je een zweet, maar Texas zou Texas niet wezen, wanneer daar geen cowboy meer is.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 Wij ben de waterkant, daar ben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 Als Sofietje is een lente symfonie. Zij dronk randje met een rietje, mijn Sofietje op een Amsterdamsteraas. Toen wist ik dat mijn Sofie de liefste was. Toen lief de tijd van weleer. Dat zand dat het zandvoort.